4 uur. Wouter Walgemoet met het NOS-journaal. Tot 2040 stijgt de wereldwijde vraag naar energie met minimaal een kwart. En mogelijk nog meer als de wereld niet efficiënter met energie omgaat. Het Internationaal Energieagentschap schrijft in een rapport dat de energievraag vooral toeneemt door de bevolkingsgroei. En doordat mensen meer te besteden krijgen. Het agentschap roept overheden op zoveel mogelijk te doen... om de energievoorziening voor de toekomst veilig te stellen... en tegelijkertijd de CO2-uitstoot terug te dringen. Bijvoorbeeld door minder kolencentrales te gebruiken. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft dit jaar in totaal... al ruim een miljoen euro schadevergoeding betaald... aan asielzoekers die te lang moesten wachten op hun asielaanvraag. Volgens de Volkskrant verviervoudigt dit bedrag waarschijnlijk nog... omdat er nog duizenden claims in behandeling zijn... Wettelijk moet een asielzoeker binnen zes maanden duidelijkheid krijgen over de aanvraag. Door personeelstekort bij de IND is dat nu soms bijna een jaar. Aanvragers kunnen daardoor aanspraak maken op een dwangsom van maximaal 1260 euro per persoon. Volgens het Openbaar Ministerie is het inkrimpen van de veestapel de enige manier om mestfraude effectief te bestrijden. Het OM neemt in NRC voor het eerst openlijk een standpunt in over de grootte van de veestapel. Vorig jaar bleek dat boeren massaal hadden gefraudeerd met de verwerking van mest. Volgens het OM is de bestrijding van de fraude sindsdien nauwelijks verbeterd. Het conflict over koopzondagen in een winkelcentrum in Groningen is definitief voorbij. Winkeliers en de Vereniging van Eigenaren zijn het eens geworden. De winkeliers hoeven niet meer verplicht open te zijn op de maandelijkse koopzondag. Maar mogen zelf een zondag kiezen. Ook zijn boetes voor hen, sommigen wel, tot 60.000 euro van tafel. Het weer het is bewolkt, maar wel grotendeels droog. Minima liggen rond de 9 graden. ochtends trekken wat buien over, met kans op onweer. Smiddags breekt de zon door en dan wordt het zo'n 13 graden. Dit was het Ernest Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFN. Met nu de nacht.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 Di ragazzi persi è entrato un telefono la notte giovane sonnia adesso parla me che non lo stesso in mare En dan ci penso più, en ci penso più Faccio faccio Con le come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sto sto Ti bellino, ti bellino panino E ti Faccio faccio Con la come se fossero te als er nog steeds een That's just het ritme van Zandvoort ook op internet www.zfmzandvoort.nl www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 Het ritme, ritme. van ZFM. Punt 9 Mijn schijn in de Novo Line, zo so high, zo so, zo so high, Augen niet toe, ik ga in Tokio sein. Wissen wo ich bin, nachts unterwegs, ik geh immer all in. Ze wil immer stalken, doch ik ze sie ab. Denk niet aan morgen, bin allein in der Stadt. Ja, sie will met Doddy best sein. Sie will gang sein, sie macht Gangs signs. Doch sie blendet wie Mac Lights. Living fast life, zit in der s line. Panama, Panama, Panama, Panama. Sie will nur die Welt reizen, ich zie den Panama, Panama, Panama, Ballerman. Denn ich moet geld machen.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 Sie ik mijn kopf mit in mijn my phone. Trotzdem freu ik mich, wenn ich halt kom. Zo so high, zo, so, zo so high. Steig mijn in NOVO-line. Zo so high, zo, so, zo so high. Augen zu, ik ga in Tokyo sein. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ik ben unterwegs in de late night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime. Doch ik ben unterwegs in de late night. All night, we spelen Fortnite. Hang auf de couch, und een Drake-Mall-Life. All night, we spielen Fortnite. Coach of Drake Molight So high, so, so high Steckt mijn Schein in den Novoline So high, so, so high Augen zu, ich könnte in Tokio sein Sie will wissen, wo ich bin, ze wil FaceTime Doch ich bin unterwegs in de late night Sie will wissen, wo ich bin, ze wil FaceTime Doch ich bin unterwegs in de late night All night, ich spiele Fortnite Hanging off the coach over een Drake More Life. All night we spielen Fortnite. Hanging off the coach over een Drake More Life.